4 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen Jasper S. Hij heeft bekend dat hij Marianne Vaatstra heeft vermoord en verkracht. Er wordt geen TBS geëist, omdat S. volgens justitie volledig toerekeningsvatbaar is. Verslaggever Joris van der Kerkhoff. Alle mogelijke details waren te horen in het requisiteur van de officier. Hij gelooft de verdachte niet in al zijn verklaringen van gisteren. Jasper S. houdt zaken achter, zegt de officier. Verkrachting en moord. Daarom zou de officier het liefst 30 jaar hebben geëist... maar de wetgeving daarover is pas onlangs aangepast. Dat kon dus niet geëist worden die 30 jaar voor een zaak uit 1999. Levenslang is volgens het OM niet aan de orde. Daarom 20 jaar voor Jasper S. De advocaten van de verdachte gaan voor een veel lagere straf. Het was geen moord, maar doodslag. Een impulsieve daad. De politie kwam Jasper S. afgelopen najaar op het spoor... na een groot DNA-onderzoek. Ouders die kinderopvangtoeslag zijn misgelopen... doordat ze niet wisten dat de aanvraagregels waren veranderd... kunnen alsnog toeslag krijgen. Dat heeft minister Asje besloten. Sinds vorig jaar mogen de ouders nog maar met een terugwerkende kracht van één maand kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar veel ouders wisten dat niet. Ze waren daardoor veel te laat met hun aanvraag. Sommigen zijn daardoor duizenden euro's misgelopen. Vanwege de korte termijn waarop de wijziging is doorgevoerd vindt Ascher het redelijk dat ouders alsnog de toeslag krijgen. Vanaf volgend jaar kunnen ze toeslag aanvragen met een terugwerkende kracht van drie maanden. Oud-neuroloog Janssen Stuur heeft bij de doorverwijzing van een patiënt naar een chirurg voor een hersenoperatie geen strafbaar feit gepleegd. Dat concludeert het openbaar onderzoek, ministerie naar onderzoek. Het OM kreeg het verzoek om zes meldingen te onderzoeken waarin de omstreden neuroloog ervan werd beschuldigd dat hij in strijd met de wet had gehandeld. In vijf gevallen bleken de zaken verjaard te zijn. De onderzochte zaak draaide om de vraag of Janssen Steur een patiënt mocht doorsturen naar een andere specialist van het medisch spectrum Twente voor een hersenoperatie. Het Openbaar Ministerie concludeert nu dat hij dat mocht doen. In Irak zijn bij aanslagen op Sjaïtische moskeeën 17 doden gevallen, bij vier moskeeën in Bagdad en één in Kirkuk ontplofte autobommen op het moment dat de moskee uitging. De aanslagen worden toegeschreven aan Soenitische extremisten die banden hebben met Al-Qaeda. Sinds Amerikanen Irak verlaten is het geweld in het land weer fors toegenomen. Politieagenten in Antwerpen moeten in de gaten houden... of jongeren signalen vertonen van radicalisering. Alle agenten hebben een brief gekregen waarin het staat waar ze op moeten letten vertelt een woordvoerder van het KORPS. Het gaat dan bijvoorbeeld over uh, een jongere... die uh, normaal gezien in moderne hyperkledij rondloopt... en op de een de andere dag plots lange gewaden begint te dragen... of een uh, lange baard laat groeien. Uh, dat zijn indicatoren die kunnen wijzen... in een bredere context op een vorm van radicalisering. Agenten moeten ook aan de bel trekken als ze een tip krijgen... van een familielid van een geradicaliseerde jongere... die naar Syrië wil gaan... Naar schatting 30 Antwerpse jongeren vechten, momenteel als jihadstrijder in Syrië. Het weer overweg bewolkt en droog, alleen in het noorden mogelijk nog wat lichte sneeuw. Ook morgen plaatselijk winterse neerslag, daarna overweg een droog en meer zon. Het blijft wel koud, met s'nachts lichte vorst en overdag 6 graden. ANEB ah Verkeersinformatie, er is geen sprake van een avondspits op uh, Goede Vrijdag. De meeste files die er dan wel staan, staan in het midden en zuiden van het land. Bij Rotterdam staat een auto in brand op de A20 van Gouda naar Rotterdam. En daar staan dus wel file, voorknopend Kleinpolderplein, 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A50 Arnhem richting Os, 6 kilometer tussen Renkem en Knopend Ewijk. Richting Duitsland op de A67 tussen Knopend Saarder Heiken en de Duitse grensovergang, 4 kilometer. Dat heeft te maken met het rijverbod voor vrachtverkeer in Duitsland. En de A325 Arnhem richting Nijmegen, bij Lent-West, 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan ja, Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. De hele middag hier achter mij zitten al uh, Bernard Devillé en Peter Wakelkamp. Allemaal belastingvragen via e-mail te beantwoorden. En zo direct gaan we van ze horen wat voor vragen er zo al binnenkomen. We gaan browsen met Bert Brussen. En u kunt reageren door bijvoorbeeld te twitteren: afrovml. En u kunt ons ook zien op de website vrijdagmiddaglive.afro.nl De rubriek over nieuwe belastingen. Deze week bleek dat veel belastingfraude niet wordt aangepakt. Zwartwerken gebeurt nog steeds op grote schaal... en hierdoor loopt de Fiske jaarlijks zo'n 3,5 miljard euro mis... En daarom komt de Belastingdienst met een nieuwe aanpak. Vandaag bij ons aan tafel Henk Havens van de Belastingdienst. Ja, goeiedag. Hallo, meneer Havens, 3,5 miljard euro, dat is nogal wat. En... Ja, dat is enorm veel geld. Kijk, wat blijkt, er zijn toch heel veel bedrijven die zwartwerkers mm -hmm. in dienst hebben. En dat was voorheen altijd moeilijk te controleren. Uh, dat begrijp ik. En met de nieuwe aanpak zijn ze wel te vinden. Absoluut. Niemand ontsnapt hieraan. Oké, okay, wat gaat u doen? Ik ben benieuwd. Uh, nou, even als voorbeeld, laten we het even toespitsen op de bouwsector. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, wat moet elke werknemer? Uh, werken. Uh, absoluut. Zeker. Wat, wat nog meer? Uh, iedereen eten, koffie drinken. Uh, precies, precies. Wat gebeurt hè, als je hebt gegeten en daarna koffie drinkt? Uh, sigaretje naar het toilet? Ja, precies. Oké. Ja, inderdaad okay. ja, wel. Kijk, ja. het is ontzettend moeilijk om alles te controleren. Ja. Alles van iedereen. Maar we hebben nog wel de beschikking over het rioleringssysteem, Dat is van ons. We gaan uh, gebruik maken van hypermoderne technieken... om te achterhalen wat, waar alles precies vandaan komt. Uh, we hebben steeds okay. die art. als ja? Als ik het goed begrijp, is het gewoon... U gaat de ontlasting belasten, is dat wat ja, van ons? Ja, ja, ja. Kaktaks, zo je wil. Hè? Kaktaks, dat kan je zo kunnen zeggen, precies. Okay. Kijk, stel, een bedrijf geeft op 25 werknemers... en wij zien, ja, daar zit gewoon voor 75 man te scheiden. <lacht> uh, dan zie je dat het aantal, nou ja, het, het aantal kilo's dat we registreren... Mm -hmm, Kijk, ja. je, je kunt natuurlijk een keertje een barbecue hebben. Hè? Dan ja. is het net wat meer. Maar je zit er zitten nooit kilo's naast. Of okay. een feestje of zo, tuurlijk. Dat het is kan... een beetje vreemd, ik moet er even aan wennen. Ja, denk. ja, geef. Kijk, uh, wat we wel hebben gemerkt... Uh, stink Proefsgewijs hebben <laughs> we dat is een klein grapje wat op ja. kantoor maken. Dat, uh, dat voor met name de Polen en Roemenen geldt een hele andere norm, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Die jongens weten er wel raad mee. En daarvoor hebben we dan weer de zogenaamde Goulasco-efficiënt ingebouwd. Okay. En natuurlijk straks na de Pasen, dan houden we rekening met al dat paasbrood en net dat extra eitje meer. Het is ja. allemaal ingecalculeerd. Oké, okay, maar uh, ik Komt begrijp het hoor, maar uh, dit is toch ook uh, een foute systeem? Ja, nou, ik bedoel, verdwijnt er niet veel uh, poep in... in het zwarte circuit, zou ik maar zeggen? Of ik zeg, ik zeg Dixies, want daar verdwijnt ja. ook een hoop in een bouwsector. Okay. Nou, goed we hebben we ook aan gedacht. Kijk, in de dicties komt de oude apparatuur die we voor het rekeningrijden rijden niet meer nodig gaan hebben. Mm -hmm. En daarbij zeggen we bij ons hier op het belastingkantoor zeggen we altijd: scheten is meten is weten. Oké, ik krijg hoor. Bent, zo, bent, zo, bent zo, u niet nou. bang dat mensen gaan wildpoepen of illegaal gaan dumpen? Ja, zeker, illegaal dumpen natuurlijk. Maar <laughs> waarschijnlijk gaan we vlak voordat de jaaropgaves er moeten komen bij een aantal bedrijven enorme hoeveelheden Norit en Imodium worden ingekocht. Uh, uh. En, en hoe gaat u daar dan mee? erop uh, uh, natuurlijk, hè. Oké. Okay. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, en geldt deze ontlastingbelasting dan alleen voor bedrijven? Nee, nee, nee, het was een voorbeeld. Hè? Nee, Het geldt voor iedereen. Uh, er wordt voortaan per kilo afgerekend. Ook, ook de gewone burger? Dus. Iedereen, ja hoor. Oké, okay, dat betekent wel dat de grote gezinnen het hardste worden geraakt. Hierdoor? Nou, niet allemaal. Nee, nee, nee. Hoezo niet? Nou, dat wordt allemaal verrekend, hè, met, met toeslagen en aftrekken en zo. Kijk, kijk mijn buurman, die heeft bijvoorbeeld drie uh -huh. dochters en zijn vrouw, ja, dat is verschrikkelijk hoor. Maar die hebben alle vier boerliemen, ja, dus die zitten toch nog net de box eten, schijt. <tie> Snap je? Een, een, een, ja, het, maar het wordt allemaal verrekend, hoor. Dat ja, nee, dat begrijp ik. Maar u verwacht u dat deze aanpak dus 3,5 miljard, miljard euro gaat opleveren? Nou, geloof mij maar, en dat is <tie> een klein grapje, er zal een hoop boven komen drijven. Oké, nou, daar ga ik vanuit. Graag, Dank u wel, meneer. van Loon en Jochen Otten. Hoor u. Ja, nog twee dagen Dat dus. Dan moet uw aangifte over 2012 echt gedaan zijn. We hebben geprobeerd, we proberen het nog vandaag de hele dag Radio 1... u te helpen met het invullen. Uh, het panel wat hier achter me zit, uh, geeft al de hele dag. een in Hilsum en nu hier antwoord op de meest prangende vragen. Een van hen is Bernhard Devillé van de Belastingdienst. Er zijn al veel vragen, Bernhard, tijdens deze uitzending. Jouw kant opgegaan. Even, hoeveel vragen heb je tot nu toe ongeveer beantwoord? Ik denk of dat jullie? met z'n uh, tweeën, uh, nou dat zal, ik kijk even naar Peter, maar ik denk 200, ja, ruim 200 vragen. En dat is veel meer dan vorig jaar? Ja, veel meer. Maar vorig jaar hebben we dat eens middags gedaan. En toen waren we ook ontzettend veel, hadden we maar één computer... nu hebben we er twee en we hebben ochtends gewerkt. Ah, kijk, dat, dat, dat, dat scheelt... maakt ontzettend veel uit. Ja, de, de, de vraag over de uh, kinderopvangtoeslag van Justus Van Oel... Die is al meteen beantwoord door... Uh, U vraagt, uh, wij draaien. Precies, Geen de ik minister Asscher, dat hebben jullie heel knap voor elkaar gekregen. Maar we hadden ook nog een debat hier over het Koningshuis. Ja. Ja, en daar verschillen uh, de debatanten van mening... of het Koningshuis nou wel of niet belasting betaalde. Geef het verlos een antwoord. Het verlossende antwoord is dat ik daar niks over kan zeggen. En mag zeggen. Oh, mag ik dan? Eh, graag. ik ben plussen. Nou, ik vind dat het Koningshuis gewoon belasting moet betalen... en dat de achterstallige belasting ook geïnd moet worden. Dan zijn we meteen uit de problemen. Ja, maar het ging niet om wat je vindt. Het ging om hoe het zit. En, oh. en, maar waarom mag je dat eigenlijk niet zeggen? Nee, we mogen over het Koningshuis gewoon geen uitspraken. Dan mag je helemaal geen uitspraken, want klopt. Dan weet ik wel hoe het zit. <lacht> want anders... Nou, dan denk ik dat we een ander baantje gaan zoeken of zo. Nou, ja, dat nee, willen wil uh, we niet dan We mogen daar gewoon niets over zeggen, privacygegevens. Ik denk over, dat ze geen belasting de aangifte en aanslag van jullie mag ik ook niks zeggen. Nee, dan begrijp ik het. Laten we het ja. hebben over de vragen waar je wel iets over mag zeggen. Ja. Want uh, ja, waar gingen de meeste vragen over? Heel veel over de eigen woning. Met name uh, of de hypotheekrenteaftrek toch gewijzigd is... ten opzichte van vorig jaar, omdat we natuurlijk nieuwe regels hebben nu. Ja. En over de WOZ-waarde. Uh, welke WOZ-waarde moeten we nemen? Jullie hebben daar een ingevuld. Die is hoger dan we onlangs gekregen hebben. Klopt. Nou, dat klopt. Want die je onlangs gekregen hebt, die ziet op 2013 en niet op 2012. Die moet je niet gebruiken? Die moet je niet gebruiken. Nee, dat is heel verwarrend. Maar... Ja. Ja. ja. En die hypotheekrenteaftrek... De hypotheekrente aftrekt met name over de restschuld. Uh, sinds 2012, 29 oktober, is de restschuld aftrekbaar. De rente althans daarover. Uh, dus veel mensen vragen van hoe zit dat nou met die restschuld? Mag ik die aftrekken? Want wat is restschuld? Uh, restschuld is als je je woning verkocht hebt. Tegenwoordig met een groot verlies, veelal. Uh, dan uh, blijf je nog met een schuld zitten. En de rente over die schuld mag je dan toch aftrekken. Zaten nou, er voor jou eigenlijk nog opvallende vragen tussen? Uh, nee, niet heel veel opvallende. Je ziet heel veel vragen terugkomen. dat mensen natuurlijk op verschillende momenten luisteren... en nieuwe vragen insturen die we al gehad hebben. Uh, er zitten af en toe wel hele apart in. Over uh, mag ik mijn aangifte nog een keertje insturen? Ik ben wat vergeten. Of hoe vaak mag ik hem insturen? En? Ja, doe maar. Zo vaak als je wil. Tot 1 april of daarna ook nog? Daarna mag ook nog. Daarna mag ook nog? Ja. En dan op het moment ja? dat je je aangifte voor 1 april hebt ingediend... en je komt er na 1 april achter dat je wat vergeten bent... kan je hem gewoon opnieuw insturen en corrigeren. Ja. Is die uh, vooraf ingevulde aangifte, wat nu veel meer gebeurt... is dat wat jullie betreft een gouden greep? Heb je veel minder werk? Ja, dat scheelt ontzettend veel. Er zijn uh, inmiddels... Uh, dan moet ik even kijken. Ruim 4 miljoen uh, volledig vooraf ingevulde aangiftes uh, klaargezet. Uh, we hebben uh, in totaal 8 miljoen vooraf ingevulde aangiftes. Maar de andere zijn maar gedeeltelijk ingevuld. En er is 6 miljoen keer gebruik van gemaakt. Dat is best wel veel. Ja, het is 8 miljoen. Maar hoeveel aangiftes zijn er eigenlijk in totaal dan? Ruim 8 miljoen. Ruim, ja, precies. Ja. Dat dus zijn alle uh, ja. aangiften ja. dan. Het ja. zijn bijna vooraf ingevuld. Ja, maar, uh, een gedeelte is, uh, is beperkt ingevuld. En de helft, ruim 4 miljoen, is bijna volledig ingevuld. Ja, er wordt wel altijd gewaarschuwd van jullie doen goed je best... maar ja, ja. tegelijkertijd is het nog altijd 5% waar, waar het niet klopt. Nou nee, het is zo dat uh, bij een aantal gegevens... waarvan wij niet zeker weten of ze juist zijn, die vullen we niet vooraf in. Dus op het moment dat er iets niet in staat... wil ik niet zeggen dat we het niet weten of dat het fout is. Maar dan twijfelen we over de juistheid. Ja. En daarom uh, om te voorkomen dat de mensen denken... van het staat er, dus het zal wel goed zijn. Laten we het dan aan de mensen ja. zelf Maar ja, De Consumentenbond zegt dat er soms ook foute dingen in staan. Dat ja, je een huis he hebt wat je niet hebt of zo. Ja, een, een fout zou kunnen. Maar die tellen ook deze rubrieken die wij niet invullen en die gereeds die we wel hebben. Tellen ze maar, daarbij mee? Tellen ze daarbij ja, mee. Ja. Dus het blijft in ieder geval wel, wel opletten, maar het is blijkbaar ook handig vinden heel veel mensen. Ja. Er zijn ook veel aftrekposten verdwenen de afgelopen ja. jaren. Ja. Wat zijn de belangrijkste die nu weg zijn? Uh, met name vanaf 2010 zie je dat de buitengewone uitgaven heel erg beperkt zijn. Ziektekosten zijn bijna niet meer aftrekbaar, of je moet heel zwak, ziek en misselijk zijn. Um, dat is volgens mij de, een van de grootste posten. Dat niet alleen, maar vooral ook hoge kosten hebben bij het Ja, ja. ja. ja. Uh, Bert, ja, er eigenlijk, zijn mens, ergeren mensen zich, zie jij op die social media... nog heel erg aan die belasting, of valt dat wel mee? Nee, ze ergeren zich vooral dat het dit jaar weer een thema dag belasting op Radio 1 is. <laughs> <coughs> uh, en verder ja. uh, wordt er vooral heel veel uh, geschreven over Nederland Belastingparadijs. Daar ergeren mensen zich oh. meer aan dan, dan hier aan. Dus over de brievenbusmaatschappij? maar ja, de brievenbusma was Volgens mij wordt uh, die uh, documentair van de VPRO ging er ook over. Ja. En daar is men massaal woest over. Ja, tegenlicht van de VPRO was dat. Ja. Er is ook veel over te doen. En je hebt nog een brief voor je liggen, Bernhard. Ja. Is die binnengekomen nu? Een vraagje van een mevrouw. Dat was op zich wel een hele leuke, denk ik, om te laten horen. Vertel. Die mevrouw die heeft, heeft ooit een aantal jaar geleden... met haar zussen of broers de woning van de moeders gekocht. En uh, moeders is inmiddels overleden. De woning, die vraagt ze, moet ik die aangeven... Dat wil ik eigenlijk niet. En ik vermeld niet mijn naam, want de Belastingdienst luistert misschien wel mee. Mevrouw X. <laughs> Vroeg zij aan de Belastingdienst. Vroeg zij aan de Belastingdienst. Ja, maar je blijft haar wel mevrouw X noemen, begrijp ik? Ik heb haar keurig netjes een oh. antwoord gegeven, getekend met inspecteur X. Ze, ze, ze, wordt ze gedupeerd nu, nu jij dit weet? Of nee hoor, nee niet. hoor. Nee, hoor. Nou, dat, dat Gelukkig maar. maar. Ik vertrouw erop dat ze die, alsnog haar aandeel in die woning gewoon aangeeft. De Blauwe Vrijdag zit er bijna op, wat Radio 1 betreft dan. Ja. Uh, maar als mensen dit toch uh, gemist hebben... Uh, kan natuurlijk altijd dat er iemand niet naar vrijdagmiddag luistert. Uh, waar moeten ze dan nog terecht, als ze nog vragen hebben? Uh, men kan nog steeds de belastingtelefoon, tot vanavond 8 uur in elk geval, uh, benaderen. En die is morgen ook nog open. En uh, ja, daarna is het een kwestie van uh, volgende week de belastingtelefoon bellen. Maar zorg wel eigenlijk dat je voor die tijd of uitstel hebt gevraagd... of je aangifte hebt ingediend. Oké, okay, tot zover uh, dank. En, uh, jullie blijven nog even tijdens deze uitzending... Peter en, en jij allebei hier uh, vragen beantwoorden. We gaan zo direct browsen met Bert Brussen. Nadat we weer geluisterd hebben naar Daniel Lewis. Zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel hier is, maar hier mijn prachtig mooie dag. Hier mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blouse en ook de rest. Ik ga vandaag als butten wat normaal de boel verpest. Lang geleden dat ik de toekomst zo mooi glans zag. Ah, op deze prachtige mooie dag. Op deze prachtige mooie dag. Nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelf bestand tegen een onverdogen woord. Ik zweef eroverheen en hij er is alles wat vandaag geteld. Met vleugeltjes van kiers vet, ik naar de zender. Ik beep ziek het dag red, maar ik wil weer aan mij. Met een kop vol zunlicht, nog een hond die op mij wacht op de zeer prachtig mooie dag. De zon is er door gaan schijnen, Daniel Lewis. 8 en 9 april staat hij in de kleine komedie hier in Amsterdam. Een prachtig mooie dag, heette dit nummer. Bert uh, Russen, uh, ja, nou, we hebben belasting al afgehandeld. Dus, uh... Ja, ik heb ook niks meer te vragen. Ik heb dezelfde manager als Daniel Lowes. dus oh. het komt allemaal goed. Kijk aan. Die heeft <laughs> trouwens ook de zanger van Bonnie M gedaan toen. <laughs> Die manager? Ja, ja. ja. Oh, nou, dan zou ik toch nog maar eens kijken of het goed gaat. Uh, geen belasting meer, maar wat wel dan? Uh, nou, ja, Facebook. Uh, van de week, uh, Facebook, er staan allemaal leuke dingen op. Er worden heel vaak pagina's aangemaakt met lol topics zoals we dat noemen. Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, foto's van uh, Blanken die bananen eten. Mark Rutte die om dingen lacht. Kim Jong-il en Kim Jong-un die naar dingen kijken. Nou, noem het allemaal maar op. Ik kan ook wel één maken met uh, Avro-medewerkers die drinken. Of, of uh, trots medewerkers die worden ontslagen. Je kan daar uh, alles van doen. Maar Rutte is trouwens uh, verkozen door Venetieve, nu ja. je toch zijn naam even noemt, tot uh, een van de best. De beste ja, van de wereld. De eerste was de vrouwelijke premier van Chili. Ja. Nee, nee. De eerste was Cameron van, ja. van, van, van, van Groot-Brittannië, ja. de premier van Chili, en daarna Mark Rutte. En hij lijkt op Piers Brosnan. Ja, dat vind ik niet ver. Nou ja, dat kunnen we toch mooi meenemen. Ja, hij maar, lijkt ook op Piers Brosnan. Facebook. Ja, nou Facebook. De, uh, daar stond dus een pagina met foto's van slapende Aziaten in universiteitsbibliotheken. Dat is heel grappig, want kennelijk Aziaten die werken, uh, anders hebben een ander ritme en niet doen overdag wel eens een tukje. Doen wij niet, zij wel, hebben daar gewoon scheid aan. Die liggen dus massaal in bibliotheken op tafels te slapen. Daar worden dan foto's van gemaakt, worden online gezet. Het is een soort absurdisme. En zo. Humor? Is, is humor. Oh. Ik vind dat humor. Okay. Uh, maar dat mag dus niet, want binnen no-time kwamen er allemaal andere blanke Facebookers die kwamen vertellen dat dat racisme is, oh. want het zijn Aziaten en als er Aziaten bij staan is het racisme. Ja, en dat is, ja, ik erger me er al jaren aan, dit is een groep uh, Nederlanders, waaronder medewerkers van het meldpunt Discriminatie Internet, uh, mensen als René Danen die hele klieken die echt elke vorm van humor zoveel mogelijk kapot proberen te maken en ongeveer als je al een neger of een jood denkt, racisme gaan schreeuwen. Uh, dit liep zo uit de hand uh, dat de beheerder van de Facebookpagina ook doodsbedreigingen binnenkreeg. Notabene van mensen die tegen racisme zijn, jawel. Uh, en er was zelfs een Nederlandse wetenschapper die in Oxford studeert... die ging er een paper over schrijven... en die had ook studenten opdracht gegeven om screenshots ervan te maken... Ja ik, uh, ja, ik weet het niet. Er valt niets aan te doen. Dat is iets wat kennelijk nou ja, in een ja, Nederlands volkswaarts is net zo goed is. als dat je zo'n pagina kunt maken. Kun je ook vinden dat het racisme is natuurlijk. Uh, ja, maar dat loopt wel echt heel snel uit de hand. Uh, het lijkt mij ook dat, dat ze geen is, is gevoel een... voor humor hebben, maar goed. Uh, nou, dat is wel mild uitgedrukt. Mild uitgedrukt Gelukkig ja. kwam er daarna een Facebook-pagina uh, anti-racisme. En daarna weer een anti-antiracisme <laughs> pagina. We op een anti-anti-antiracisme pagina volgen. Dus het is gewoon altijd heel leuk op het Facebook. Dat wilde ik maar even duidelijk maken. Punt gemaakt. Google Glasses. Ja, Google Glasses zit er aan te komen. Ga jij er al een nemen als die komt, ooit? De rechtprijs nou, ik, ik is 1500 dollar. Er zijn heel veel mensen die daar uh, nu al reuze opgewonden uh, van mm -hmm. worden. Maar mm -hmm. dat, dat heb ik dan weer niet. Maar als het echt makkelijk is, en handig, why not? Nou, ik, heb, ik ben er iets meer opgewonden uh, over dan jij. Leg even uit wat erg. het is. Nou ja, het is dus een, een soort van bril met één glas, een klein glas. En daarop worden heel veel dingen geprojecteerd. Zoals bijvoorbeeld je oh. e-mail en je Facebook. Dus je kunt dan, terwijl je aan het werk bent. Stel dat ik hier zit, dan kan ik in mijn oog, zie ik dan mijn e-mail. Zonder dat ik een laptop hoef te openen. Uh, en er zit ook een kamer in, dus je kunt ook uh, voice gestuurd uh, opnames maken van mensen foto's maken. Uh, daar zijn is nu al zijn mensen daar boos over. Er is dus bijvoorbeeld een uh, café ergens uh, in Amerika, die heeft nu al mensen verboden om met een Google Classes uh, de kroeg binnen te komen uit privacyoverwegingen. overwegingen Er is nu ook een politicus die wil nu al een wet maken tegen het autorijden met Google Classes, waar op zich wel wat in zit. Het lijkt mij dat dat ook wel gaat gebeuren. Het lijkt heel erg af misschien. Uh, heel erg, uh, dat denk ik ook wel ja, maar ik heb er zelf over nagedacht en ik vraag me inderdaad of, of het wel uh, uh, überhaupt haalbaar is. Het lijkt mij heel schizofreen als, je, uh, terwijl je naar dingen kijkt, dat ik hier zit. Dat je veel uh, andere dingen Ja, zien. En dat ik jou nu zie dat ik dan tegelijk multitask met e-mail. Ik denk of, dat ik er stroommisselijk van zou worden. Ja, eigenlijk. het heeft ja. Iets, iets bijna iets hallucinogeen, Een soort van een nieuwe LSD, zal ik maar zeggen. Maar ja, goed, dus ze dus zijn bang die mensen. Jij komt met die bril binnen en denkt ze: oh, nou ziet hij alles van mij, want, mm. want er zit dan ook persoonsherkenning in of zo. Nou, zo bril. Dat, dat, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Maar er zit wel een camera op, waardoor ik dus automatisch... als ik jou aankijk, kan ik dus een foto van je maken. En dat inderdaad delen op Facebook ja. en zeggen van wie is dit. Maar en, dat kun je nu met je telefoon ook. Ja, maar dan moet je je, telefoon, dan moet je je telefoon pakken en dan dan, dan, zie, je, dat dan, dat dan zie je dat. Dit is echt een bril die er gewoon ook uitziet. Nou ja, niet als bril. Overigens wel, voor brildragers komt er een, waarschijnlijk een opzetstuk. <laughs> handig. <laughs> ja. Ja. ja, het is heel handig. Ja, maar goed, maar dat begrijp ik wel. Je, je, je wordt meteen achterdochtig dan naar zo iemand, nou, toch? Ja, maar dat snap ik dus ook wel. En ik snap ook wel dat, dat, dat die wetten er komen. Het is misschien wel prematuur en Google zelf zegt... Nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd zo met nieuwe technologie. Dat hadden we bij de smartphone ook. En bij de iPad ook. Uh, en bij de stoomtrein ook. Je kan het niet zo gek opnoemen. Maar ik vind dat er wel, het is wel... Ik vind het, laat ik het zo zeggen, heel erg interessant. En ik ben benieuwd of ik het wel wil gebruiken. Ik, ik word nu eigenlijk al te moe van het multitasken op een gewone computer. Maar hij gaat er wel komen. Uh, ja, het zal geen 1 april-grap zijn, denk mm. ik. Tot slot, uh, ik weet niet of we tijd genoeg hebben. Uh, ik uh, ook niet. Uh, nog maar twee minuten, maar het nou. is misschien een ingewikkeld onderwerp. Nou, dit, er, was, uh, um, er zijn twee partijen in Nederland die online, jongens. Uh, dat is, uh, ik moet even, moet even spieken, dat is het bedrijf Cyberbunker. Dat is een provider. Uh, en er is een uh, nogal agressieve anti-spam groep. Die heet de Spamhouse. Um, die zetten uh, providers waarvan ze denken dat die spam versturen op zwarte lijst. En dan kun je dan aanmelden en dan worden ze geblokt. Die hebben wel heel lang online ruzie met elkaar. Nou heeft die uh, cyberbunker, die provider... besloten snoeihard terug te slaan... Uh, en spamhouse te dossen. Leg ik nu even uit wat dat is. Dat is dus het pakketjes van informatie verzenden... naar een server. Als je dat heel veel doet... dan raakt die server van slag... omdat hij te veel informatie binnenkrijgt en niet kan verwerken. Dat, dat spamhouse dat waarschuwt... voor mensen die, die spam versturen... En... en zij hebben dat andere bedrijfje ten onrechte op zo'n zwarte lijst gezet? Of nou, zo? dat vindt dat bedrijfje. Die dat, zijn daar boos die over? Zijn daar Vervolgens over. hebben ze heel veel data. Ja, die hebben gezegd... oké, okay, nu. Gaan Gaan we terugslaan, we gaan, uh, uh, gaan SpamOs platleggen. Uh, wat er gebeurde is dat het was, dat het was, was echt heel uh, ongekend groot, ongekend grote DDoS. Wat er gebeurde is dat SpamOs volgens een ICT-beveiliging heeft ingeschakeld, in, uh, een bekende grote Cloudflare heet die. Maar de aanval was zo groot dat ook Cloudflare er moeite mee had, wat op een gegeven moment betekende dat ze in Londen uiteindelijk. Uh, Hinder van begonnen te ondervinden. Want op een gegeven moment uh, trek je zoveel verkeer mee... dat ook andere services dan last En dat bedrijf. gaat over twee Nederlandse bedrijven? Het gaat over staan. twee Nederlandse bedrijven. Maar wat er nu gebeurde is dat uh, daarna Cloudflare ging roepen... dankzij ons is het internet gered. Oh. En die hebben namelijk uh, in een soort van tot marketing in een post geschreven. Als wij niet waren geweest, was het zo heftig dat het internet plat ging. Die wilde reclame maken voor zichzelf. Dat heeft de New York Times uh, op een andere manier geïnterpreteerd. En die heeft geroepen dat uh, uh, uh, uh, het internet eraan zou gaan. En uh, dat is vervolgens weer overgenomen. Ook in Nederland door de NOS, ook door de Radio 1. Het is één grote hoogte. Maar hoax het klinkt geworden. toch heel zorgelijk. Als we even die kleine, relatief kleine bedrijfjes zorg hebben en wereldwijd ondervindt het internet daar al hinder van. Laat staan. Als ja, het... maar de reden dat het wereldwijd uh, hinder van ondervinden werd, het was wel een hele grote deals. is ongeveer dat ze Cloudflare erbij betrokken hebben. Die, dat dat is die, die een Engelse ook, bedrijf. Ja. Maar ja. het is niet zo, um, zoals werd gesuggereerd... dat Netflix in Amerika eruit zou gaan... dat we het hier in Nederland op het internet zouden merken. Sterker nog, Gizmodo, een, een bekend weblog in Amerika... heeft het allemaal uitgezocht en die heeft grafieken laten zien... dat er eigenlijk niets aan de hand was. Het is inderdaad in Amerika en toevallig... Uh, een tikje op die, op die grote hoofdader in Londen. Dat is ongeveer wat er gebeurde. Het was we kunnen, een hij om niets. Rustig gaan slapen. Ja, dat zei volgens mij ooit iemand vlak voor het begin ja. van de Tweede Wereldoorlog. En die heette niet Bert Brussen. Nee. Dank, Bert Brussen. Dag. Blauwe nou zona op Radio 1: de belastingaangifte van Anne Vechter, dichter des Vaderlands. Wat is uw eerste gedachte als de blauwe envelop op de mat valt? Nog heel even laten liggen. Hij ligt altijd op de trap. Ik kan er echt zeker nog zes keer op en neer langslopen en hem laten liggen. En alleen als ik weet dat ik een aardige opdracht heb gehad... en wat saldo heb, durf ik de envelop open te maken. En dat is dus de tweede gedachte. Heb ik saldo, ga ik hem openmaken. Heeft u ooit iets verzwegen voor de Belastingdienst? Um, nee, nou ja, ik heb in 1994 of 1995 um, in een soort overgangsregeling. Uh, ik had een, uh, destijds een soort bijstandsuitkering. Dat werd overgezet in een soort startersuitkering. En dan kon je ook wat bijverdienen tijdens het ontvangen van een uitkering... En er werd mij verzekerd dat dat helemaal officieel in orde was. En toen eigenlijk na anderhalf jaar kreeg ik echt een enorme dip. Want toen uh, bleek dat die combinatie helemaal niet wettelijk uh, toegestaan was. Moest dat hele bedrag terugbetalen. En toen kreeg ik een heel raar probleem. Want ik had eigenlijk al belasting over dat bedrag betaald. Uh, moest vervolgens het bedrag toch terugbetalen. En eigenlijk heeft de belasting mij toen gepiepeld. Want ik heb zeg maar eigenlijk twee keer belasting betaald in, in die jaren. Daar denk ik nog wel eens aan terug. Dus nee, ik heb echt de belasting nooit uh, te grazen genomen. Waarom zou ik eigenlijk? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik het heel erg prettig vind... zoals ik het ook prettig vind om rekeningen te betalen. Als ik het kan, vind ik het ook helemaal niet erg om belasting te betalen. Alleen hoef ik het bijna nooit. Want mijn verdiensten zijn echt soms abominabel laag. En dan uh, ja, is de belastingdienst eigenlijk heel aardig voor mij. Welke belasting moet worden afgeschaft? Nou, dat vind ik eigenlijk niet, niet helemaal de vraag. Ik vind eigenlijk meer de vraag van hoe, uh, is er, hoe wordt dan echt gekeken naar de bestedingen van wat er binnenkomt. Dat vind ik een veel interessantere kwestie. En eigenlijk in het vorige kabinet is uh, heel hard gesneden in de kunsten natuurlijk, in de, zwakke, de zwakkere groeperingen, de zorg onderwijs ook, maar vooral in de kunsten zijn we heel hard gepakt. En dat, daarvan denk ik, die belastingen, daar, daar hadden... dus de, de het politiek had verantwoordelijkheid moeten nemen voor de waarde die kunst is... zoals ontwikkelingswerk dat ook heeft. Welke belasting zou u invoeren? Uh, er zou eigenlijk een aparte belasting moeten worden ingesteld... voor de bezitters van die enorme hummers die door onze wijken scheuren... alsof wij in de Sahara leven. Daar moet een zware belasting op komen, wat mij betreft... Nou, ik zou zeggen wat een mensenleven waard is... dat mogen ze jaarlijks wel betalen aan een vechter over haar belastingaangifte... en over welke belastingen zij wel nuttig vindt... in tegenstelling tot een van onze eerdere gasten. Uh, vrijdagmiddag live uh, zit er alweer op... hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En ik dank iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Ik dank natuurlijk met name Peter uh, Wakelkamp en Bernard Deville hier achter me, die uh, nog steeds uh, achter de laptop zitten... omdat ze voortdurend mails binnenkrijgen met vragen... over de belastingaangifte. Uh, Bert Brussen... Dank ik en ik dank vooral Daniel Loos en zijn kornuiten voor de prachtige muziek. Uh, ze konden gelijk heel veel cd's hier afzetten, maar ze hebben ze niet eens meegenomen. Dat is toch eigenlijk is ook les één in ondernemerschap, Daniel. Dat je je cd mee moet nemen, want dan kan je hem verkopen. Ja, goed idee, goede tip voor de volgende keer. Uh, ik zei, dit was Vrijdagmiddag U gaat zo direct luisteren naar het Radio 1 -journaal. Ongetwijfeld daarin ook nog wel weer aandacht voor belastingen. Wij zijn hier klaar. En zoals iedere week uh, bent u hier van harte welkom... om net als het publiek hier vandaag uh, de uitzending bij te wonen. Tim Overdiek gaat ons vertellen wat er in het Radio 1 zit. Dag Jan. Inderdaad, ook wij, de coördinaten van NOS Nieuws... gaan verder met het versterken van het fiscale paasgevoel. We hebben drie Kamerleden die met elkaar gaan discussiëren... over het Ideale belastingstelsel. Nou, Ik geef op een briefje, daar gaan ze niet uitkomen. Wat logisch is als je de VVD, CDA en SP bij elkaar zet. Luc Iekink schuift aan met een bont en blauwe verzameling... van tweets over de belastingen, maar vrees niet. Er is genoeg ander nieuws en wie weet... hebben we tegen het eind van deze uitzending... de failliete sportclub Veendam wel eens gered. Hoe we dat gaan doen, hoort ze naar de hoofdpunten van de nieuws. En die krijgt het van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen Jasper S. Hij heeft bekend dat hij mij aan een heeft vermoord en verkracht. Er wordt geen TBS geëist, omdat S volgens justitie volledig toerekeningsvatbaar is. De officier van justitie zegt verder dat er sprake was van voorbedachte raden. De verdediging stelt dat Jasper S. impulsief heeft gehandeld en pleit daarom voor een lagere straf. Ouders die kinderopvangtoeslag zijn misgelopen. doordat ze niet wisten dat de aanvraagregels waren veranderd. kunnen alsnog toeslag krijgen. Dat heeft minister Ascher besloten.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 ADB Verkeersinformatie is eigenlijk geen sprake van een avondspits. Er staat in totaal 40 kilometer file. Een enkele file die valt toch nog op, want op de A20 bij Rotterdam... daar staat een auto in brand naar Hoek van Holland. En dat veroorzaakt behoorlijk wat vertraging. Tussen Terbrechtse plein en, en knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. In die file is trouwens ook een ongeluk gebeurd. De andere kant op naar Gouda, daar staan de kijkers... tussen Spaanse Polder en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer... Een rijverbod in vrachtwa voor vrachtwagens in Duitsland veroorzaakt vielen op de Nederlandse A67 vanuit Eindhoven voor de grensovergang 4 kilometer. En de A325 Arnhem-Nijmegen bij Lente 4 en dat komt door werkzaamheden. Om de volgende boodschap duidelijk te maken vragen wij je om je nu even niets voor te stellen.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 Meervoudig kampioen onder de bedrijfswagens, met Airco, lederen bekleding, navigatie, achteruitrijcamera, 18 inch lichtmetalen velgen en nog veel meer. Nu in een gelimiteerde oplage beschikbaar, dus ga snel naar de voordieler. Volkswagen heeft een indrukwekkende aanbieding. U ontvangt nu maar liefst 30% korting op Continental zomerbanden, een van de winnaars van de ANWB zomerbandentest 2012 met bovengemiddelde scoren op veiligheid en levensduur. Ah!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 Kijk voor uw model en bouwjaar op volkswagen.nl actie. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Goedemiddag op deze blauwe vrijdag op Radio 1. De aangifte staat ook bij ons centraal. Hebt u hem al ingevuld, of gestuurd en geen vragen meer? Blijf toch luisteren naar het nieuws van vandaag. De strafeis tegen Jasper S, 20 jaar cel. Is het veel? Is het weinig? En is de media-aandacht in zijn nadeel... of misschien ook wel in een zijn voordeel... als straks de rechter tot het vonnis moet komen? Dat is onze invalshoek vanmiddag. De economische crisis woekert voort, maar wat blijkt? Jongeren zijn helemaal niet zo pessimistisch. Integendeel, hoe komt dat? Vragen we Rutger Brechtman. Historicus en jong. Verslaggever Marcel Bril, ook jong, is vanmiddag in Schijndel... waar muziekliefhebbers zich letterlijk opwarmen... voor het festival Paaspop. Ijs en wederdienende dat zijn wij er tot half zeven vanavond. We beginnen in Leeuwarden Het openbaar ministerie heeft vanmiddag 20 jaar cel geëist tegen Jasper S De verdachte van de kracht, verkrachting van en de moord op Marianne Vaastra De zaak is nog bezig, zo kunnen we horen Verslaggever Joris van der Kerkhof eh, volgt die zaak vandaag Wat gebeurt op dit moment? De advocaat van Jasper S is aan het, aan het woord. Hij reageert op wat de officier allemaal gezegd heeft en verdedigt zijn cliënt met hand en tand, zou je bijna kunnen zeggen. Hij zegt niet dat hij niet veroordeeld moet worden, maar twintig jaar, dat vindt hij toch allemaal wel erg overdreven. Even rustig meeluisteren. Het onderzoek daarentegen geeft een goede beschrijving van het gezin. Verhouding met de ouders, zijn jeugd, staat er niet als een duidelijke conclusie. Maar het wordt wel duidelijk dat Jasper uit een warm nest komt. En dat hij door zijn ouders en zussen wordt omschreven als een gemakkelijk schattig kind. Een zondagskind, een modelkind. Een geweldige, gemakkelijke leerling. En uh, eerder op de dag is al wel aangegeven over dat zondagskind... dat hij misschien wel te lief is geweest, dat hij te weinig gepubert heeft. Dat waren de uh, psychiaters en psychologen die hem uh, onderzocht uh, hebben. Zij kwamen in de ochtend aan het woord. In de middag begon het uh, met uh, de officieren van justitie... die dus die twintig jaar eisten en geen levenslang. En de persofficier gaf aan waarom het geen levenslang is. Levenslang is wat ons betreft niet op zijn plaats... omdat hoe gruwelijk het feit ook is... levenslang voor die uitzonderlijke situaties is weggelegd... Maar je moet zeggen, er moet nu de maatschappij voor altijd beschermd worden tegen deze verdachte, omdat de grote kans is op herhaling. Nou, daarvan blijkt niks, niks uit zijn verleden, maar ook de deskundigen zeggen dat niet. En vandaar geen levenslang. Hoe is het OM dan toch tot deze eis gekomen, jongens? Ja, uh, dus er wordt niet verwacht dat je het nog een keer zou doen. Maar uh, ja, verder zijn er geen uh, verzachtende omstandigheden. Dat legt die persofficie verder uit. Nou, die zitten onder andere in de manier waarop het gebeurd is. Een meisje, een jonge dame. die s'nachts overweldigd wordt. Uh, onder bedreiging van een mes verkracht. Kleren worden kapot gesneden En dan wordt ze op gruwelijke wijze wordt ze van het leven beroofd. En bovendien is het ook nog eens een keertje zo dat daarna. de verdachte bijvoorbeeld 13 jaar lang heeft gezwegen, alleen aan zichzelf heeft, de dag zijn eigen omstandigheden en gezin, maar op geen enkele manier... zich rekenschap heeft gegeven voor de geweldige gevolgen... voor nabestaanden, voor familie, maar ik zou zeggen... voor de hele Friese bevolking. En ook dat wordt hem zwaar aangerekend. Twintig jaar is dus de eiste advocaat van Jasper S. Probeert er op dit moment Joris nog wat af te snoepen, neem ik aan. Horen we Jasper S. vandaag ook nog zelf? En waarschijnlijk niet. De advocaat heeft zojuist gezegd uh, dat uh, natuurlijk Jasper S. best wel uh, zijn excuses wil aanbieden. Maar de familie heeft wel aangegeven dat ze dat eigenlijk niet kunnen aanhoren. Dus waarschijnlijk, maar dat weten we nog niet helemaal zeker. Waarschijnlijk wacht hij daarmee tot er over twee weken als uh, uiteindelijk de straf wordt toegekend. Joris van de Kerk over horen later deze uitzending van je ja, na vijf uur... spreken met advocaat Richard van der Weijde over de vraag... of dit nou hoog of laag is en die twintig jaar... of daar nog wat aan zou kunnen veranderen na vijf uur. Er komen koude Pasendagen aan. Uh, dat zal Gert Hiemstra u over tien minuten nog eens even behoorlijk inpeperen. Afgelopen kerst was het warmer dan dat het de komende dagen zal zijn. Een tegenvaller misschien voor de mensen die hadden gehoopt... om erop uit te kunnen in de lentezon met lentetemperaturen. Uh -uh. Niet naar een vakantiepark of bijvoorbeeld op een muziek. Festival. Nou, die worden wel gehouden. In Schijndel bijvoorbeeld, het festival Paaspop. Verslaggever Marcel Bril is daar naartoe gestuurd. Je bent er aangekomen, Marcel? Ja, zeker wel. En je ja. bent er naartoe gegaan, zagen we vanmorgen toen we een redactieoverleg had... in uh, niet al te goede schoenen. Nee, dat was mijn eigen fout en daarom heb ik ook vooral koude tenen. Ik heb van die bruine leren schoenen aan die eigenlijk onder een pak horen. Ja, dat is natuurlijk niet uh, kledij die je aan moet hebben uh, als je naar een, een festival gaat want waar jas, het uh, koud wordt. Want jij ja. staat normaal gesproken uh, bij de Haagse collega's, uh, bij de politici en dan sta ik hier echt in de modder. Ja, nee, precies. Ja, ja, nee. Dan is het wel uh, gewenst om van die keurige schoenen te hebben. Maar nu dus niet zo handig. Dus koude voeten, maar ik ben niet de enige die het te koud heeft. Er komt nu een hele stroom aan mensen het terrein op, want om vijf uur is het eerste optreden. Mensen die uh, stoppen hun handen diep in de zakken, hebben mutsen op, uh, zijn uh, wat uh, dikker aangekleed uh, dan normaal. Zo ziet het eruit. Uh, Veel laagjes heb ik ook gezien. Ik heb het aan een aantal mensen gevraagd, want ja, het lijkt erop dat ze uh, een, een trui aan hebben... maar dan tel je de laagjes die eronder zitten het zijn het de vijf of zes. Nou ja, er is uh, voorbereid hier ook wel flink, want in 2008 uh, is er ook een hele koude paaspop geweest. Uh, voorbereidingen, er hangen uh, oorwarmers aan een lijntje van een winkeltje voor vijf euro te koop. Die zijn naar voren gehaald en apart nog aangeschaft. En de t-shirtjes zijn wat naar achteren gegaan. Um, en er is extra uh, personeel, personeel uh, van uh, de medische diensten. Er staan heaters in de grote tenten waar de optredens zijn. Maar ja, daar is het dus al warm als je dan naar de camping moet lopen, wat ongeveer 10 minuten lopen is... Uh, dan moet je in dat dunne tentje gaan slapen. Ja, en daar zijn wel wat zorgen over. En ik ben benieuwd hoe ze um, uh, daar uh, op voorbereid zijn... de mensen die hier te gast zijn bij het festival... dat nog drie dagen gaat duren. Een mooie klus voor jou, Marcel. We leven met je bij. Succes daar. Tot later. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Jongeren zien de toekomst een stuk positiever dan ouderen. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het SCP hebben jongeren hun verwachtingen... voor de toekomst wat naar beneden bijgesteld. Terwijl ouderen daar wat meer moeite mee zouden hebben. Verslaggever Martijn van de Zanden. De Gruiterfabriek in Den Bosch. Vroeger werd hier onder andere jam gemaakt en koffie. Er werden er ook peultjes gedopt hier aan de andere kant. Maar tegenwoordig zitten er heel veel bedrijven in. En ook jonge bedrijven. En die zijn eigenlijk wel positief over de toekomst. We zijn midden in de crisis begonnen. In 2008 toen iedereen rief van oh het is crisis. Toen uh, bedacht ik van ik begin mijn eigen bedrijf. Uh, Geen spijt van tot nu toe? Nee, helemaal niet. Ik was toen uh, student. En uh, ik was gewend om met uh, weinig geld rond te komen. Ik werk freelance voor mezelf. En dan de ene maand verdien je wat meer. De andere maand wat minder. Dus ik was eigenlijk al gewend om af en toe wat minder aan te doen, een uh, maandje. Maar ik ben nog steeds, kan ik de dingen doen die ik wil, dus... Uh... Hoe kijk je naar die crisis? Als ik eerlijk ben, trek ik me niet zoveel vandaan. Ik ga gewoon door, zeg maar. Ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Ik, uh, als ik het als ik nodig heb, koop ik het. En... Uh... En gaat het even neer, dan, dan is dat maar zo Weer prima eigenlijk. Snap je dat, dat de kloof tussen oud en jong wat, wat groter begint te worden? Dus dat ouderen heel negatief zijn over de toekomst... en jongeren nou ja, eigenlijk wat positiever? Helemaal. Als ik bijvoorbeeld kijk naar generatie mijn ouders... die hebben al eerder een crisis meegemaakt... maar die hebben daarna echt heel veel hele positieve jaren gehad. En die vallen nu in een gat. Wij vallen niet in zo'n gat... omdat we nooit die hele positieve groei gevoeld hebben of zo. Ik vind ook dat er heel veel ouderen zijn die het heel goed hebben, en die heel bang zijn om iets in te leveren. Materialistisch? Ja, die zo bang zijn uh, om, uh, om een stapje terug te doen. Dan denk, ja, dat moeten we allemaal, dus zij ook. We leven als het goed is een beetje in een solidaire maatschappij. Terwijl jongeren misschien zeggen iets makkelijker zeggen van... ja, weet je, dan heb ik maar even iets minder. Precies, dan heb ik maar even iets minder. Mijn eigen ouders bijvoorbeeld, die hebben er helemaal geen problemen mee. Die hebben zoiets van, ja, we hebben zoveel mooie jaren gehad. En als het dan nu wat minder moet, ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Optimistische jongeren in Den Bosch en sombere ouderen in uh, het land. Dat wijst althans een rapport uit. Historicus Rutger Brechtman, goedemiddag. Goedemiddag. Bouwjaar 1988, dat maakt u 24? Dat klopt. Waarom zijn jongeren zo optimistisch? Ja, ik denk dat het komt ten eerste omdat ze ook meer mogelijkheden hebben... om nog zich echt aan te passen hè, op bezuinigingen. Ze hebben minder te verliezen, dat ook. Um, maar als je bijvoorbeeld als gepensioneerde wordt gekort op je pensioen, dan heb je niet echt de mogelijkheid om bijvoorbeeld wat harder te gaan werken en dat soort dingen. Dus dat speelt uh, denk ik wel grotendeels mee. Dat zijn voor de ouderen die dan moeilijker daar afstand van kunnen nemen. Maar de jongeren, om daar even op in te zoomen, waarom zijn die zo optimistisch terwijl de jeugdwerkloosheid alleen maar toeneemt? Ja. Ik denk dat het komt, omdat vroeger waren we meer geneigd om te zien om problemen als bijvoorbeeld werkloosheid en dergelijke. Om die te zien als een collectief probleem. Dus dat was een probleem van de samenleving. En dan gaf je ook de overheid bijvoorbeeld de schuld. En dan zei je, daar moet wat aan gedaan worden. Jongeren daarentegen van, nu zijn veel meer geneigd om zichzelf de schuld te geven. En dan hebben we het idee, ja, ik moet dan gewoon harder gaan werken en beter mijn best doen blijkbaar. En dan komt het uh, misschien wel goed. Maar hebt u het dus... idee dat dat altijd geldt voor een jongere generatie? Of juist nu deze crisis alweer een tijdje voortduurt, dat juist deze generatie uh, daar makkelijker overheen stapt? Ik denk dat het ook iets wel echt van de Duitse geest is, hoor. Dus in, in zekere zin ook echt van deze generatie. Mensen meer geneigd zijn om te kijken naar zichzelf. Van uh, wat doe ik nou fout? En ook, ja, er wordt natuurlijk vaak Facebook bij genoemd, Van Je ziet allemaal positieve verhalen van je generatiegenoten voorbij komen. Oh, maar geweldige mensen op Facebook. Ja, precies, waar vaak natuurlijk ook een hele andere werkelijkheid achter zit. Maar dat, dat leidt er volgens mij allemaal toe dat mensen minder, jongeren minder snel geneigd zijn... om het bij, weet ik veel, een partij of een vakbond of al dat soort dingen te zoeken. Maar ja, is het dus het zo dat zo dat jongeren inderdaad uh, elkaar voorspiegelen dat ze geweldige types zijn... met allerlei plannen en mooie dingen die ze meemaken... maar dat het inderdaad ook doorwerkt in hun in in hun motivatie om er wat van te maken. ondanks die economische ellende? Jongeren zijn zeer individualistisch. Dus ze hebben het idee van. het leven begint bij mezelf. en ik moet het ook zelf. Uh, uh, voor mekaar gaan boksen. We weten dat iets van 70% van de jongeren. vindt zichzelf een heel bijzonder persoon. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk wel. Hilarisch cijfer. Omdat we in zekere zin ook steeds meer op elkaar zijn gelijk. Gaan lijken als jongeren. Maar zijn we, dragen... we z'n allen geweldig? Ja, nou, nou, we dragen dezelfde onderbroeken. We lezen dezelfde boeken. Of als we al lezen. Even kijken dezelfde films en zo. Ja. Uh, dus nou, daar zitten twee kanten aan. Ik, ik, ik kan het ook als prettig beschouwen dat er, dat er wat minder snel naar anderen wordt gewezen. Ja, uit het rapport van. Oh, eigenlijk uit een ander rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. blijkt nog iets geks. Hè? Individueel zijn we wel optimistisch. Hè? Dat schetst u mm -hmm. ook. Maar collectief heerst er chagrijn. Ja, dat is de, al jaren de fascinerende paradox waar Nederland in leeft. Dat heeft denk ik alles te maken met... Ja, waar baseren mensen een beeld van hun eigen leven op? Op eigen ervaringen. En waar baseren ze het beeld van de samenleving op? Van Nederland. Ja, dat baseren ze op de basis van de massamedia en dergelijke. En media zijn natuurlijk steeds geneigd om wat negatiever te doen. Dus dan, maar wat je nu ook wel ziet trouwens in het SCP-onderzoek... en dat zeggen die onderzoekers ook... dat voor het eerst beginnen mensen ook pessimistisch te worden... over hun eigen financiële situatie. En dat oh. heeft vooral te maken met de bezuinigingen. En het is logisch dat de ouderen dan voorop lopen. Want ja, in de afgelopen ja, het zijn de meeste maatregelen die vooral ouderen hard raken. En dat komt ook weer omdat zij we meer te verliezen hebben. De wereld is voor de jeugd. Die conclusie mogen we trekken in ieder geval. Deze crisis. Rutger Brechman, historicus, schrijver van het boek De Geschiedenis van een vooruitgang. Dank u hartelijk. Graag gedaan. Het is uh, 6, uh, 14 voor 5. Luuk, ik is aan schoven. Uh, hoe oud ben je? Ik ben 30. Oh, 30 al. Je, ja. Nou, dan ben ik ja. met een jongere. Uh, ja, Ja. Heb je, je aangifte al gedaan? Ik heb mijn aangifte zo lang mogelijk uitgesteld, maar ik heb hem gedaan. Toch Vandaag. Niet, toch niet via Twitter, hoop ik. Nee, <laughs> nee, niet via Twitter. Wel digitaal. Vind je in ieder geval klaar voor je rubriek? Yes. Bij de AWB zitten Wijnandsema. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Nou, de avondspits uh, die is, bestaat eigenlijk helemaal niet op deze goede vrijdag. Een paar files dan toch. en Veroorzaakt door een ongeluk is de file op de A67 uh, richting Duitsland. Daar staat tussen de Afrit afritzomeren en Geldrop 2 kilometer. De andere kant op staan de kijkers. Tussen de Leenderheide en de Afrit Zomeren 6 kilometer. En verder nog file op de A325. Arnhem richting Nijmegen. Bij Lent 4 kilometer. En dat hangt samen met werkzaamheden. Nou, kom maar op, Luc. Ik e heb je blauwe tweets gevonden. Ik heb blauwe tweets gevonden, want het is blauwe vrijdag vandaag. En dat betekent dat veel mensen nog net even voor de ijskoude paasdagen... de belastingpapieren invullen. Gewoon, relaxed, rustig, beheerst. Zomaar wat reacties uit het land. Geertje de Vries mogen we feliciteren, Zij tweet Victorie. Alweer op tijd de belastingaangifte de deur uit. Hashtag, we leren het wel. Margriet van der Goot, die heeft er hoofdpijn van. Ze tweet, de cijfers kloppen. Maar ik mis kennelijk ergens een vakje, want het overzicht klopt nog niet. Hashtag, Steeds hetzelfde rondje. En Marije Boogaat laat weten dat ze uitstel voor de belastingaangifte heeft aangevraagd omdat haar lieve fiscale partner zijn DigiD weer eens kwijt is en dat het nu weer te laat is voor een machtigingsformulier. En verder laat Marije weten dat haar fiscale partner ook nooit eens een stofzuigertje door het huis heen trekt. Altijd de bril omhoog laat staan en in het weekend wel heel erg vaak met vrienden in de kroeg zit. Terwijl ze hadden afgesproken dat ze naar zijn moeder zouden gaan. Want ja, die heeft nieuwe plantjes gekocht voor in de tuin en die zouden ze dan samen gaan poten. Maar ja, nu de fiscale partner een kater heeft, gaat het feest niet door. Want nu zit hij de hele de middag te banken, op de bank te gamen en te whatsappen. Gerrit de Bruin die kan het ook allemaal niet meer aan. Hij tweet zo rond 11 uur al in deze ochtend... een foto van een geopende fles wijn en zegt... ik begin maar vast, want het is per rekening Blauwe Vrijdag. Tim, wie vind jij de best geklede wereldleider? Best geklede wereldleider. Gaddafi is dood. Uh, <laughs> Hamad Karzai, president van Afghanistan... met die prachtige groene cape om zijn schouders. Ja, staat niet in de top 10 van Vanity Fair... Engel, een Amerikaans tijdschrift is dat. En daar vinden ze onze premier Mark Rutte. Een hele stijlvolle man. Rutte? Hij staat, ja, hij staat op plek 3 in de top 10 van best geklede wereldleiders. Volgens het blad doet zijn stijlvolle uiterlijk denken aan dat van James Bond-acteur Pierce Brosnan. <lacht> jongens, jongens, jongens, jongens. En volgens het, het tijdschrift zorgen de gekrulde glimlach en zijn indrukwekkende haarlijn ervoor dat Le Rutte lijkt op een 20-jarige. <lacht> ja, ja, ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Twitter stroomt over van de reacties, uiteraard. Malou Visser tweet, Jongen, ik heb ook een zwak voor de minister-president... maar dit gaat wel heel erg ver. Volgens verslaggever Ferry Mingelen heeft Mark Rutte... zich dan mooi in het pak laten naaien. En Paul Ullenbelt, Kamerlid van de SP, Ullenbelt, pardon, is een tikkie jaloers. Hij vindt kennelijk dat iedereen die, in die wel in die top 10 kan komen... als je het doet zoals Rutte het doet. Hij tweet, Rutte gaat voor zijn kleding bij de Kroning al naar een verhuurbedrijf. Ik ga hem mijn werk leren, die ik dan in de Tweede Kamer ook al heb aangehad. En ik heb ze ook nog eens een keertje zelf gekocht. Tot slot nog even The Passion. Daar wordt nog steeds veel over gesproken, hè, dat programma. Ook op de Facebook van ene Kevin Hassing. Daar gaat een fragmentje rond van een opmerkelijke verspreking van Ad Anita Meijer. Ze speelde Maria in The Passion. In een emotioneel lied was ze heel even haar tekst kwijt. Niemand weet waarom de dood ons voelt. Niemand weet waarom hij slecht in de kaart. En weet je, Tim, eigenlijk heeft Anita ook wel gelijk. Want niemand weet ook waarom er pap in de kou. Louis van Beek zegt dat hij zich dat ook al heel lang afvraagt. En Eva Matthijssen meent dat Anita Meijer... haarzelf misschien subtextueel afvroeg wat ze daar eigenlijk aan het doen was. Rianne van de Poel heeft er nog steeds de slappe lach van. En Robin Mitchell vraagt Rianne dan weer of dat niet de slap pap lach moet zijn. Kortom, meligheid genoeg op Twitter en Facebook. Tot zover. En Tim, ik wens je een slap pap paas. Hier gaan we van wakker liggen. Ed op Twitter. Yes. Dank je wel. Klinkt in 2013 nog even goed als in 1982, toen dit nummer uitkwam. Prince met 1999. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het hebben over de lente van 2013. Ja, we stonden met zijn... Goedemorgen. We stonden een uurtje geleden met z'n tweetjes uit het raam te kijken. Wat ja. zagen we? Sneeuwvlokjes. Sneeuwvlokjes. En jij verzuchtte op een manier die op de Noordpool volgens mij te horen was bizar. Ja, dat is ook echt bizar wat we nu meemaken. Op zich is het natuurlijk wel vaker koud geweest rond deze tijd. Ik kan me nog best wel een paas met sneeuw herinneren. Maar het opvallende van nu is, is dat het al zo lang duurt het koude weer. En dat er eigenlijk nog helemaal geen periode is geweest... waarbij het wat zachter en wat wisselvalliger is geweest. Op een paar dagen begin maand na, maar dat is het dan ook. En dat is toch iets wat je niet vaak meemaakt. En dat belooft niet veel van wat het komend paasweekend gaat gebeuren. Zaterdag, zondag, maandag. Ja, dat klopt. Er zijn toch wel veel toeristen afgereisd naar ons land. En dat is eigenlijk een soort wintersportvakantie die ze meemaken. Want stel je zou naar de Wadden gaan, daar ligt gewoon 4, 5 centimeter sneeuw op dit moment. En uh, dat is toch iets wat je niet direct verwacht zo uh, eind maart, begin april. Maar goed, het, uh, het hoort er allemaal bij. En uh, ik denk ook dat het weer de komende dagen eigenlijk niet zoveel zal veranderen ten opzichte van wat we vandaag hadden. Misschien dat er een paar graadjes qua temperatuur bijkomen. Maar voor de rest, het is vrij rustig. Uh, het is ook een, een vaste weersituatie, dus, dus weinig veranderingen die er plaatsvinden. Uh, er zou eens een enkel buitje kunnen voorkomen, maar dat stelt allemaal heel weinig voor. Bewolking en wat zon, en dat is het dan zo'n beetje. Hoeveel vorstdagen heeft maart geteld? We zijn er bij? <laughs> ja, uh, maart, koude maand, 19 vorstdagen. Normaal is het slechts 8. je dankjewel. Het zijn verontrustende berichten uit China die regelmatig terugkeren. Schoolkinderen aangevallen door doorgedraaide man. Eerder deze week weer 11 mensen neergestoken bij een school in Shanghai. Waaronder 6 leerlingen. En gisteren dan twee jongens doodgeslagen door een personeelslid... van een lagere school in Yulin, een stad in het zuiden van China. Correspondent van NRC Handelsblad in Shanghai, Oscar Garschager. Waarom is er zo vaak geweld bij scholen? Scholen zijn kwetsbaar om te beginnen. Makkelijke doelwitten voor doorgedraaide mensen... Overwegend mannen. Ik heb tot nu toe nooit gehoord van een vrouw die een spool aanviel. Doorgaans uh, geestelijk gestoorde. Twee jaar geleden publiceerde een Chinees-Amerikaans onderzoek in de Lancet. En dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Uh, dat van de 173 miljoen geestelijk gestoorde Chinezen er uh, 158 miljoen geen hulp ontvangen. Dus wie hier in China doordraait om wat voor reden dan ook en een, een brok opgebouwd, kan een school aanvallen. Hebben ja, dan dan dan we heb het dan over kleine plattelandschooltjes of ook de scholen in de grote steden? Nou ja, dit incident hier in, in Shanghai deze week... komt overigens plaats eh, voor de school en niet in de school. We hebben de afgelopen jaren zo'n drie of vier keer per jaar een aantal grote incidenten gehad... waarbij eh, mannen een in school ingingen en dan met messen... Eh, uh, aantallen kinderen uh, uh, toetakelde. Uh, twee jaar geleden um, elf doden. Vorig jaar uh, drie van dit soort incidenten. En dat komt gewoon omdat scholen uh, makkelijke doelwitten vormen. En als het al uh, uh, zo'n tijd speelt, wat doet de overheid dan? Of beter gezegd, wat doet de overheid dan niet? Om te beginnen uh, moet je een onderscheid maken tussen ook weer tussen platteland en grote steden. In, in de afgelopen jaren zijn scholen uh, ...op grote steden, in grote steden... ...in toenemende mate onder bewaking gesteld. Op het platteland is dat natuurlijk niet het geval. Het krijgt veel aandacht. Er wordt, uh, er wordt het, na dit soort incidenten worden er psychologen op afgestuurd... ...grote onderzoeken uh, uitgevoerd. Er is uh, veel aandacht uh, voor in de media... Maar het, uh, het blijft doorgaan. Een, een, een echte oplossing ervoor hebben ze hier nog niet gevonden. Het is een nachtmerriescenario natuurlijk voor uh, de ouders van deze kinderen. Komen die niet in het geweer als dit keer op keer gebeurt? Per school verschilt dat. Ik, ik weet van scholen waar ouders uh, daar zelf voor zorgen. Voor de bewaking. En dat is dan meestal uh, na een incident. Uh, woedende ouders die uh, die soort burgerwachten vormen. Dat, uh, dat uh, verdampt natuurlijk na verloop van tijd... Ik weet van scholen hier in Shanghai, waar het een regelmatig terugkerend onderwerp is, uh, op ouderavonden. Je ziet ook uh, uh, bij scholen, in ieder geval bij mij in de buurt, waar de afgelopen jaren de bewaking uh, aanzienlijk is toegenomen. Maar op het platteland, in tweede en derde rangsteden, en zoals eerder deze week met die twee jongetjes die uh, overleden zijn in het ziekenhuis nadat ze waren aangevallen door een employé van de school... dat zijn plattelandspolen, dat zijn, platte dat zijn gebouw, gebouwtjes in een weiland... gebouwtjes in een dorp, die zijn uitermate kwetsbaar. Vanuit Shanghai, NRC Handelsblad-correspondent Oscar graag, graag dank je wel. Na vijf uur gaan we terug naar Leeuwarden om te horen hoe het proces is afgelopen... wat de laatste woorden zijn geweest en hoe die eis die 20 jaar zelfstraf moet worden opgevat. Tot zo.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 Dit is Radio 1.